mm -hmm. Ze draagt zijn liefde als een paraplu, een oranje paraplu. Car il pleut dans la rue, il pleut dans la rue, want het misert in de huizen. Het mot regent op het land, elle chant, elle chant dans la pluie. Ze zingt zijn stem op uit de blinde muren. Laat een kus naar de betonnen wolken. Ze lacht om de bittere stemmen en de grauwe gebouwen, ze lacht vol vertrouwen. Zijn liefde als een paraplu, een oranje paraplu, ja hier bleu dan naar u, hier bleu dan naar u, want het misert in de huizen, het mot regent op het land, elk gang.